1 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plag. Goedemiddag, het is maandag... en dan hebben wij in de werklunch een Nederlandse ondernemer uit het buitenland te gast. Vandaag Willem Grimming, die een bedrijf heeft in Nepal. Nu eerst het NNW-journaal door Rob Goedemiddag, Nederlandse bank positief over economische groei en koopkracht. Openbaar ministerie verzwaart de aanklacht in de zaak Rishi... En grote steden willen een helmplicht voor snorscooters. Het is vaak bewolkt, maar intussen wel vrijwel overal droog en ongeveer 9 graden. Vanmiddag breekt zelfs hier en daar de zon even door, wind neemt af. Vanaf morgen dan is het een stuk kouder, smiddags nog hooguit 6 graden en s'nachts lichte vorst en ook is er kans op mist. De Nederlandse economie die komt langzaam op gang en zal de komende jaren weer groei laten zien. Ook al zal die groei niet groot zijn, zegt de Nederlandse bank in het nieuwste rapport over de economische verwachtingen. Vooral de koopkracht gaat een draai maken. Na zeven jaren van krimp zal het inkomen en dus de koopkracht in 2015 toenemen met 2,5 procent. Eva Wiesing in gesprek met directeur Job Swank van de Nederlandse bank. Als je vooruit kijkt dan overheersen de plus. Je ziet het consumentenvertrouwen zie je stevig toenemen. Producentenvertrouwen is op het hoogste niveau sinds 2,5 jaar. De wereldhandel groeit met op jaarbasis zo'n 4 à 5 procent. En dat is goed nieuws voor de komende jaren. Is het een keerpunt? Ja, je mag het echt een keerpunt noemen. 2014 zal nog een jaar met plussen en, en minnen worden. Maar je ziet langzaam in 2015 zie je de robuuste economische groei weer terugkomen. Voor de consumenten is er ook goed nieuws. De koopkracht neemt toe, hè? Ook daarvoor moet de consument nog even wachten. 2014 is de koopkrachtontwikkeling nog vlak. Maar als je wat verder vooruit kijkt naar 2015... dan zie je het reëel beschikbaar inkomen van de consument toenemen met 2,5%. We hebben een aantal zeer magere jaren achter de rug. Ik denk zo'n zeven ongeveer. En dat is nieuws wat de consument op dit moment erg goed kan gebruiken. Magere jaren met forse koopkrachtdalingen. Ja, door allerlei oorzaken. Ook door het stijgen van premies en andere zaken. Ook door de crisis zelf, door de werkloosheidsontwikkeling. En het perspectief voor 2015 is wat dat betreft echt gunstig. Voor het eerste keerpunt? Voor het eerste keerpunt, ja. Toch bent u wel een beetje voorzichtig. U zegt de weg is hobbelig. Uh, er zijn nog altijd veel risico's. Hoe, hoe moeten we deze raming zien? Nou, de raming is voorzichtig optimistisch. En dat zie je ook terug in de cijfers. Het zijn geen groeipercentages van 2, 3 procent die je ziet in de bestedingen. Dat komt omdat diverse sectoren, onder andere gezinshuishoudingen... zijn bezig met het balansherstel. Minder schulden. Minder schulden. Er staan nog behoorlijk veel mensen staan er onder water... die dus een hogere schuld hebben dan de waarde van hun woning. Dat moet eruit groeien. Maar dan nog bent u positief. Niet alleen ik ben positief. Ik zie dat de consumenten steeds positiever worden. En ook de producenten zie je dat terug. En ook op de arbeidsmarkt is een aantal signalen waarvan we denken... dat gaat de goede kant op. Vacatures, ontslagaanvragen, uitzenduren, noem maar op. Een optimistische directeur Jobzwang van de Nederlandse Bank. Eva Wiesing sprak met hem. De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... willen meer mogelijkheden om de overlast door snorscooters aan te kunnen pakken. In een brief aan minister Schulds van Verkeer en Opstelte van Veiligheid... luiden ze de noodklok. Wethouder Erik Wiebes van Amsterdam, goedemiddag. Goedemiddag. Overlast door snorscooters, wat houdt die overlast in? Ja, in de grote steden wordt de scooter en met name de snorfiets steeds hinderlijker. kwart uh, van de snorscooters rijdt veel te hard. En dat allemaal op die hele smalle fietspaden in onze steden. En dat is voor fietsers uiterst intimiderend. Er gebeuren ook steeds meer ongelukken. Uh, we hebben dit jaar al vijf snorscooterdoden. Maar ook fietsers worden in toenemende mate het slachtoffer ja. Ouderen en kinderen met name vinden dit ook uh, een manier, uh, een rechtelijke reden om uh, niet meer te gaan fietsen. En is het ook, dit is de snelheid van die scooters, uh, drie kwart gaat te snel zegt u, maar is het ook uh, de, het formaat van die, uh, van die scooters dat ze fietsers van de baan afrijden? Ja, vroeger kon je bijvoorbeeld als ouder nog wel een kind onder je hoede nemen op het fietspad. Maar als er steeds zo'n zo breed ding met grote snelheid langs moet, ja. laat je dat wel uit je hoofd. Ja. Wat heeft u nou bedacht, wat zou er dan moeten gebeuren? Nou, wij willen de scooters graag uh, naar de rijbaan hebben. Daar rijden de brommers ook. Dat zou een hele goede oplossing zijn. Uh, maar dat blijkt niet veilig te kunnen zonder een helm op. En wij zouden dus, uh, in het bijzonder voor de grote steden... Uh, de helmplicht uh, weer willen kunnen invoeren. Ja. Zodat snorscooters op een veilige manier op de rijbaan kunnen... zodat we ook van het probleem af zijn. Ja, van het probleem af zijn, maar dan hebben de automobilisten er last van. Nou, kijk, destijds hebben we dat bij de bommer ook gezegd. Uh, maar natuurlijk wordt er echt in de steden... en in de drukke delen van de steden... wordt er auto's ook niet zo heel erg hard gereden. Uh, dus wij denken dat dat, uh, dat dat uiteindelijk de situatie verbetert. Ja. Een helmplicht, zegt u, uh, daar gaat minister Schulz over. Die is daar niet enthousiast over. Nou, tot nu toe hebben we dat niet gedaan gekregen. Maar tot nu toe hadden we de feiten ook niet. Maar we hebben nu sinds kort... Uh, uh, Uitkomst van het onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ja. En die zegt twee dingen. Die zegt, doe ze naar de rijbaan, die scooters, ja. maar doe dat met een helm. Ja. Dan wordt het uiteindelijk voor iedereen veiliger uh, uh, in plaats van onveilig. Maar de minister zegt, die, die dingen die mogen maar 25 kilometer per uur. En als ze te hard gaan, zijn ze opgevoerd. Dan moet je bekeuren. Je dan bekeuren? Nou, daar hebben we hele grote acties bijvoorbeeld in Amsterdam uh, voor ondernomen. Maar daar zijn de jeugdige snorscooteraars niet zo erg van onder de indruk. Want we hebben de helft van alle snorscooters aangehouden in Amsterdam, maar de gemiddelde snelheid is niet gedaald, maar ja. zelfs licht gestegen. Dus dat is niet voldoende. Met handhaving winnen we de oorlog niet. U pleit voor snorscooters op de rijbaan en een helm. Uh, minister Schulz gaat daarover beslissen. We zullen eens bellen met Den Haag. Graag. Ik dank u wel. Erik Wiebes was dat, de wethouder in Amsterdam. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben duizenden betogers... in de vrieskoude nacht op straat doorgebracht. Ze hebben barricades opgeworpen rond regeringsgebouwen. Inmiddels verschijnt er steeds meer politie op straat. In Kiev kwamen gisteren honderdduizenden mensen op de been... tegen de regering van president Janukovic. Ze zijn boos omdat hij geen associatieverdrag heeft getekend... met de Europese Unie. In plaats daarvan haalt hij juist de banden aan met Rusland. Dit is het NOS Journaal, het door Alt Megens. De agent die vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot... op het station Hollandspoor in Den Haag... wordt toch vervolgd voor moord. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de rechtszaak... die vanochtend begon in Den Haag. Matthijs, hoe verloopt het? Het ja, is een belangrijk moment. Op dit moment wordt een reconstructie vertoond... op basis van alle camerabeelden die op dat station hangen. hingen. Heel veel beelden zijn er van wat er gebeurde. En uh, het is cruciaal wat je daar ziet in die beelden... die steeds maar herhaald worden in slow motion. Want twee hele belangrijke vragen... Uh, moeten beantwoord worden door de rechters. De vraag. Is het inderdaad zo dat Rishi, de jongen die doodgeschoten is... naar zijn zakgreep en er een voorwerp uithaalde... wat volgens de agent die geschoten heeft bedreigend was? Hij dacht dat het een wapen was. De andere vraag, heel belangrijk is... stond de agent die schoot op dat moment stabiel? Of was hij aan het rennen? Nou, we hebben de beelden net gezien. Uh, op het eerste, de eerste vraag kan ik zeggen... inderdaad zie je Rishi naar zijn zak grijpen daar iets uithalen... op het moment dat hij wegrent voor de politie. En de tweede vraag is... Het was geen rennen, het was snel lopen, maar... Naar mijn interpretatie uh, stond de agent niet met twee benen... met twee voeten duidelijk op de grond, stabiel. En dat is wel de instructie op het moment dat je schiet. Hij um, heeft dus uh, de jongen geraakt in de hals en daarbij is hij overleden. Dat zijn twee hele belangrijke aspecten, want daar draait het om. Uh, het wordt hem verweten dat hij niet stabiel stond. De rechters zullen daar iets over moeten zeggen. Filmbeelden dus moeten dat aantonen. Daarvoor is uh, de verdachte agent ondervraagd. En uh, dat is eigenlijk voor het eerst dat hem hoorde spreken... over wat daar nou precies gebeurt. Is. Hij vertelde dat via een stemvervormer... omdat we hem niet mogen zien of herkennen... op een geëmotioneerde manier. Hij zei, het is een nachtmerrie. Het is verschrikkelijk wat ik heb meegemaakt. Ik voelde me echt bedreigd. Ik dacht, ik moet nu schieten. Anders ben ik er zelf bij geweest. Een beslissing die heel snel genomen moest worden. Hij zegt, ja, op dat moment heb je helemaal geen tijd om na te denken. Je haalt je trekker over en je hoopt dat het gevaar wijkt. Hij zegt dat hij het verschrikkelijk vindt voor de nabestaanden van Richie. Maar hij zegt nog steeds... Dat dat hij achter zijn daden staat, dat, dit, dat hij gedaan heeft wat hij moest doen... maar dat het heel erg heftig voor hem ook is. Zij zegt, ik ben ook maar een mens en geen robot. Dus dat was de verklaring van de agent die zegt dat hij dit zo gedaan heeft... omdat hij zich bedreigd voelde, wat dus wijst op een verdediging... op basis van noodweer, dat hij zegt... ik heb geschoten om mezelf te verdedigen en om mijn collega's te beschermen. En, en intussen is de aanklacht verzwaard, Matthijs. Hè? Dat was doodslag en er is moord van gemaakt uh, vanochtend. Ja, dat, he, dat heeft de officier van justitie gedaan... Uh, naar aanleiding van een klacht van de familie. Die wilde moord op de telastelegging. Uh, daar loopt een andere procedure over... om te voorkomen dat die procedure deze rechtszaak zou vertragen. Heeft het OM het eraan toegevoegd. Maar daarbij gezegd, wat ons betreft... is er geen sprake van voorbedachte raden, geen sprake van moord. En we zullen ook op dat punt vrijspraak vragen. Matthijs van der Wiel, inderdaad. Dankjewel. Het Zuid-Afrikaanse parlement houdt rond deze tijd... een herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela. Morgen zal in het Soccer City-stadion in Johannesburg... de officiële herdenkingsdienst voor de donderdag overleden Mandela worden gehouden. Daarbij worden tienduizenden mensen verwacht. Meer dan 70 staatshoofden en regeringsleiders zullen er ook bij zijn. In Amsterdam wordt zondag een nationaal eerbetoon gehouden voor Mandela. En dat is op de dag van zijn begrafenis. Volgens de organisatie zullen er verschillende artiesten en kunstenaars optreden. En de begrafenis van Mandela zal op grote schermen te volgen zijn. Middelpunt van die herdenking in Amsterdam wordt het Leidseplein. Op die plek sprak Mandela bij zijn eerste bezoek aan Nederland in 1990... vanaf het balkon van de stad Schouwburg een grote menigte toe. Minister Schultz van Hagen is benoemd tot vicevoorzitter... van een waterpanel van de Verenigde Naties. Dat panel gaat landen helpen met het zoeken naar oplossingen... om waterrampen te voorkomen. Schultz is blij met de benoeming. Volgens de minister neemt de omvang van het aantal watergerelateerde rampen alleen maar toe. En heeft Nederland de wereld op het gebied van watermanagement veel kennis en kunde te bieden. Schultz zegt dat ze niet kan en wil toekijken hoe de gevolgen van overstromingen, droogte, orkanen en tsunamis steeds groter worden. Sport PSV heeft al twee maanden geen eredivisiewedstrijd meer gewonnen. Dit weekend verloren de Eindhovenaren in het eigen stadion... zelfs met 6-2 van Vitesse. PSV heeft zojuist getraind. Edwin Cornelissen was daarbij. Edwin, hoe ging het er aan toe tijdens die training? Uh, vrij rustig moet ik zeggen. Ze hebben niet lang getraind. Ze zijn een uh, tijd lang binnen geweest in het uh, trainingscomplex. Uh, de hertgang om, uh, ik denk, veel te praten. De wedstrijd van de afgelopen zaterdag te analyseren. En dan vervolgens een uur later, dan gepland, lieten ze zich op het uh, trainingsveld zien. Waar toch ook wel de nodige supporters stonden. Die mensen, die uh, viel mij toch wel weer opnieuw op. Uh, toonden zich met name solidair aan uh, de ploeg. Uh, er werden high fives uitgedeeld, handjes geschud. Bemoedigende woorden gesproken. Dus er hing bepaald geen agressieve sfeer. Uh, en onder die omstandigheden... Heeft de selectie dan een uh, lichte training afgewerkt. En uh, ja, dat was uh, uiteindelijk dus ontzettend rustig op uh, de herfgang. maar overigens wel de vicevoorzitter van de officiële fanclub en de voorzitter van de hardcore fans uh, een uh, treffen gaat hebben... met uh, de trainer van PSV, Philip Cocu. Die fans willen graag horen van de trainer... hoe hij nou ziet dat deze situatie moet worden opgelost. Hoe hij de toekomst ziet van dit PSV... zodat er wel weer prestaties uh, zullen gaan komen. Hm. Dus dat onderhoud dat gaat uh, vandaag plaatsvinden. En uh, ja, op die manier hopen de fans al een beetje een een idee te hebben van hoe het verder moet met hun club. Ja, nou, na, na de wedstrijd hebben we gezien zaterdag die wedstrijd tegen Vitesse... Uh, dat supporters uh, en spelers van Vitesse met elkaar in gesprek gingen... elkaar zelfs in de armen vielen. Ja. Um, die, die verhoudingen zijn nog altijd zo vriendschappelijk. Ja, het, je krijgt een beetje het idee uh, dat, uh, zeker omdat er met veel strijd werd gespeeld, uh, ook tegen Vitesse, zoals dat eerder ook gebeurde tegen Feyenoord, dat dat wel een belangrijk iets is voor de supporters. Dus dat ze in ieder geval zien dat er gestreden wordt voor iedere meter en dat ze zien dat de inzet dat daar niks op aan te merken is, dat wordt erg gewaardeerd door de fans en dat betekent dat ze zich ook wat meer kunnen herkennen misschien in uh, de spelers en dat ze zich ook wat meer uh, ja, daarmee kunnen, uh, dat ze zich solidair ermee tonen. Dus ja. het gevoel tijdens die training is er echt een van de samenhorigheid. En dat deed mij ook inderdaad een beetje denken aan de situatie... die we na de wedstrijd hebben gezien uh, tegen Vitesse afgelopen zaterdag. Ja, ik geloof dat ik net zei dat ze in de armen vielen van de spelers van uh, Vitesse. Dat moet natuurlijk best nee, vegen. Nee, zo, zo was het weer niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. De, de, de, okay. de spelers de spelers. Ik zal het wel duidelijk <laughs> houden. Dank, dankjewel, Edwin Cornelissen. Okay. Hoi. De aanklager betaalt voetbal. is een vooronderzoek gestart naar een actie van Vitesse-spits Mike Havenaar. Aanvaller ging in een duel met PSV hard in op de enkel van Stijn Schaars... die even later geblesseerd moest afhaken. Aanklager deed Joey Suk van NAC een voorstel van drie duels... waarvan één voorwaardelijk vanwege zijn rode kaart in een duel met Ajax. En in een onderzoek naar matchfixing in Engeland zijn zes mensen aangehouden. Onder de verdachte is DJ Campbell, een aanvaller van Blackburn Rovers, dat op het tweede niveau speelt. Aanhoudingen volgen op een bericht van de krant The Sun. Daarin vertelde de Nigeriaanse voetballer Sam Sodje tegen een undercover journalist wedstrijden op alle niveaus te kunnen beïnvloeden. Inmiddels is het 14 over 1. Nog een keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide bulletin. De Nederlandse Bank verwacht de komende jaren... een langzame groei van de economie en een stijging van de koopkracht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht... tegen de agent in de zaak Rishi verzwaard. En de vier grote steden willen een helmplicht voor snorscooters en willen dat de snelheidsovertreders harder worden aangepakt. is zover het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen gaat de NCV verder met lunch. Deze boodschap wordt ondersteund door Kids Vitaal. Op de fiets naar school is niet alleen gezellig, maar ook gezond. Alleen door armoede of problemen thuis doen bijna 400.000 kinderen in Nederland niet mee. Zij hebben bijvoorbeeld geen fiets. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat ieder kind op de fiets naar school moet kunnen gaan. Steun ons op rekening 404040 of bezoek kinderhulp.nl. Kinderhulp maakt geluk mogelijk. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop?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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Hilaire Plag. Goedemiddag. Straks praat ik in de werklunch met Willem Grimming, die in Nepal onderneemt. En dat gaat er heel wat anders aan toe dan in Nederland, hoort u zometeen. Deze week gaat de reportageserie over de wereld van de vogelbescherming. Vogelbescherming Nederland luidt de noodklok. Want het gaat slecht met een heleboel vogels. Ze kwamen afgelopen week met een oranje lijst. Een lijst met vogels in de gevarenzone. Het gaat met de aantal soorten wel erg slecht. Ik denk aan soorten als, uh, als patrijs, grutto veld Leeuwerik. ja, die gaan op een, op een kaal laken uh, in, in de polder... wat vroeger prima weidevogelgebied was... gaan die zich niet aanpassen als, als wij uh, als mensheid daar niks aan willen doen. Na half 2 is er .nl. Vandaag gaat het over de komst van Roemenen en Bulgaren... vanaf 1 januari 2014 naar ons land. Minister Asje ziet die komst met veel zorgen tegemoet maar in sommige sectoren zitten ze om de Oost-Europese arbeiders te springen. We zijn benieuwd naar uw mening op de stelling... Nederland is te negatief over de komst van Bulgaren en Roemenen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Hij is de link tussen Nepalese ondernemers en Nederlandse investeerders. Willem Gremink, directeur van het bedrijf one to watch In het kader van onze serie Nederlandse ondernemers in het buitenland... is hij vandaag mijn gast. Welkom. Dank je wel. Ik zei het al, je verbindt Nepalese ondernemers met Nederlandse investeerders. Hoe, ja. hoe gaat u te werk? Um, we beginnen in, in Nepal. Um, we kennen daar de markt heel goed, de industrie goed. En we gaan naar ondernemers die passen bij een aantal topsectoren in, in Nepal... En wat zijn de topsectoren daar? Uh, Agrarisch. Uh, je hebt daar uh, je hebt land op zeeniveau, maar ook uh, de bergen van 8000 meter en alles wat daar tussenin zit, heeft een enorme biodiversiteit. Um, als dat ontgonnen wordt, uh, krijg je hele mooie producten die ze ergens anders niet hebben. Dat is een kans. Um, energie, uh, hydrocentrales uh, zijn, zijn er volop om schone energie uh, te winnen. Um, daarnaast, de technologie, wat steeds meer, um, ook op solar gebied, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, mob mobieltjes waardoor je mobile ja, ja. banking um, faciliteiten krijgt. Dus er zijn allerlei sectoren die zijn interessant, uh, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. En zijn zij zelf, zelf wel op de hoogte van dat daar zo'n kwaliteit zit? Of ga jij ze dat ook vertellen? Um, ik, ik kom er wel eens en dan zie ik dat er zoveel gebeurt waar wij eigenlijk geen benul van hebben. En ja. ik vraag me ook wel eens af of die ondernemers weten um, wat voor vraag er is naar de producten die ze zelf uh, verbouwen. Um, dat is niet altijd. Zo. En uh, daar spelen wij denk ik ook een, een, ro een rol in om dat uh, bij elkaar te brengen. Dus zodra we daar een ondernemer uh, vinden... En, uh, met een goed plan, met een, met, een, met, een, met een goed idee, een mooie ambitie... dan gaan we naar Nederland zeggen van... Nou, is, er, is er financiering voor deze, voor deze onderneming? En dat doen we eigenlijk ook omdat zij die financiering in, in Nepal zelf uh, niet, uh, niet vinden. Als zij daar naar een bank gaan, dan zal die bank zeggen... Van, nou goed, als je ik wil jou financieren, maar doe ik gewoon op basis van een hypotheek, een stuk land. En als dat land op is, dan houdt hij eigenlijk vanzelf ook de groei van dat bedrijf ja. op. En dit gaat erom dat Nederlandse ondernemers gewoon geld investeren in een Nepalese bedrijf? Ja, het is, uh, het is, het is investeren zoals we dat hier uh, ook kennen. Um, maar naast het uh, alleen sturen op rendement, sturen wij ook op, uh, op impact. Dus uh, zodra we daar investeren in een, uh, in een fabriek... we hebben bijvoorbeeld in een melkfabriek uh, geïnvesteerd... Uh, voor elke 100.000 euro die daar wordt besteed... worden ook 50 families, krijgen daardoor meer inkomen. Dus het heeft, heeft impact. Er zit ook sociale ja. rendementen aan. En wat werd er geleverd of gefinancierd bij die melkfabriek? Hoe ging dat? Uh, die melkfabriek uh, was een ondernemerschaam. Die had uh, een fabriek voor wat, wat, uh, wat 2000 liter melk per dag produceerde. Die wilde, die wilde opschalen. Die wilde naar 5000. Dat zijn dan geen uh, duidelijk getallen. Maar in, dat, uh, da, daar, was, daar was een markt voor. Uh, die markt die is in ontwikkeling. Dus hij wilde die stap uh, maken. Mm hij -hmm. um, heeft daarvoor uh, een, een, een voorstel geschreven. Dat hebben we samen met hem uh, ontwikkeld om dat ook aan te kunnen bieden aan de Nederlandse investeerder. Die heeft gezegd, nou, daar, daar, heb, ik, uh, daar heb ik zin in. Ik geloof in dat uh, verhaal. Ik wil ook die die, die boeren daar in die omgeving een, een, een kans geven op een betere toekomst. Uh, die heeft daar geld in gestopt en dat fabriekje is, is opgescheld. En verkoopt nu ijsjes en, uh, en, en boter en, en melk okay, en, dus en allerlei ging, soorten. Want, want lag dat hele plan al klaar? Of was in eerste instantie op melk bedoeld? Dan dacht hij vervolgens: ik ga ook ijskomman uithangen. Hoe, hoe werkt dat dan? Uh, ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, uh, wij hadden eigenlijk gezegd: van, nou, dat willen we wel doen. Dan nemen we het stapje voor stapje voor stapje. Gaan we een, een, plan, een, een plan maken. Die man die dacht van nou volgens mij moet ik alles in één keer hebben. We hebben daar een middenwerk in, in, in gezocht. Maar aan het einde van, het, uh, uh, van de implementatie, het van de investering... stond er ook een, een ijskoommachine. En dat loopt goed. En, uh, uiteindelijk uh, wordt, wordt daarmee alle, alle, uh, alle winsten gemaakt. Ja. Ja, ja. Oh, echt waar. Ja. En de, die Nederlandse ondernemer die dan investeert... niet zoiets van, ja, hallo, ik uh, ben van de meldingen ja, ja, voor het ijs. Uh, natuurlijk, die zegt van, nou we, hebben, we, maken, we maken een plan. Het uh, is sowieso prettig als daar ook gewoon aan wordt, uh, wordt gehouden. Plus ja. we proberen ook gewoon een aantal risico's... Uh, te vermijden. En dan moet u dus bemiddelen dat van nee, dit is ook wel zinvol wat hij nu gaat doen. Het geld is dus echt wel goed besteed. Dat is, dat is zo nu dan koordansen tussen tuss tuss twee, twee, ja. twee, twee, twee partijen. Ik probeer heel goed die, die ondernemer te begrijpen, die in, die in zijn context, in zijn cultuur, uh, op een, een bepaalde werkwijze heeft. En ik probeer ook goed te begrijpen wat, wat investeerders in, in Nederland uh, vragen voor, voor het beschikbaar stellen van, uh, van, van hun geld. En dat is ook met hard werken verdiend. Dus uh, dat moet aan beide kanten goed, goed zitten, moet goed passen. Zijn Nepalezen goed te leiden of zijn het af en toe ongeleide projectielen... die lekker hun eigen visie en denk, hun eigen, als, eigen koers varen? Als wij uh, uh, vanuit Nederland uh, daar naartoe gaan... En, en wij denken dat we het hier allemaal weten... dan zijn het ongeleide projectielen. Als je <tellis> goed naar de cultuur kent en uh, weet uh, hoe die ondernemers uh, zich gedragen... Dan, dan is dat heel goed uh, mee, mee samen te werken. Geef nog eens een ander voorbeeld daar dan van. Um, Welke verschillen je tegenkomt in de manier van, van bedrijf runnen? Nou, bijvoorbeeld dat, dat bedrijven daar veel meer worden gezien als een, als, als een, als een familie. Um, en dat het voor ons al meteen brengt dat een probleem om om de accountability, om de verantwoordelijkheid van, van, van mensen in die organisatie uh, scherp te krijgen. Uh, hier in Nederland zouden we zeggen van nou, we hebben een aantal mensen nodig met, met dat cv en mm -hmm. dat. Uh, uh, en daar zijn ze ook verantwoordelijk voor, voor, voor die tijd. En daar zit je eerst met de hele familielijn die in is iedereen bedrijf, verantwoordelijk. En iedereen uh, die moet, moet daar uh, aan, aan, aan meewerken. Want ook het goede wat je daaraan hebt... is dat, dat iedereen zich gewoon voor 100% inzet voor, uh, voor, het, uh, voor, voor het bedrijf. Het functioneert dus ook als een familie. Ze werken daar met heel veel commitment voor de, voor de baas. Ja, behalve de oudste zoon, begreep ik. Hè? <laughs> wat is het verhaal daarbij? Nou, ik heb wel eens gezegd... Van, het, is, uh, het is moeilijk te investeren in, in, in de oudste zoon van een, uh, van een familie. Omdat de oudste zoon altijd meerdere prioriteiten heeft... Uh, die moet ook zorgen voor zijn, uh, voor zijn familie. Die familie heeft misschien ergens een stukje land en huis uh, belangen. Die heeft misschien mensen over zee werken. Dat, zijn, dat, dat is een typische taak voor de oudste zoon om dat allemaal in ja, ja, te Dus die te kan nooit 100% focussen op het bedrijf alleen? Wij verwachten altijd 100% focussen uh, op uh, het bedrijf waar we in investeren. En dan moeten we wel de mensen bijzoeken die dat ook, uh, ja. die dat ook kunnen. Maar Waarbij het ook geaccepteerd is dat ze dat doen. En dat is bij een oudste zoon niet altijd het geval. Ja. Ja. Nou zit je daar dus mee met, met de familiekwestie. kwestie. Dan nou heb je natuurlijk ook net als in India en in Nepal een kassensysteem. Ja. In, in hoeverre nekt je dat of maakt het dat moeilijker om zaken te doen? Het maakt het niet moeilijker. Het is uh, wat ik al zeg, je moet het, je moet het begrijpen. Je moet begrijpen uh, uit welke kasten. Een, een ondernemer komt... dat weet je ook beter... Uh, hoe bijvoorbeeld de verhoudingen tussen mannen, man, man en vrouw zijn. De verhoudingen met, uh, met, met de politiek... met, uh, met, met leveranciers of, of, of verkopers in, uh, in, uh, in zijn industrie. Dus dat, uh, dat moet je weten, dat moet je begrijpen. Want vrouwen staan daar onderaan dan? Vul ik zelf maar in, zal wel. Uh, nou, er zijn, uh, zijn, zijn kastengemeenschappen waar, uh, waar man en vrouw uh, gelijker verdeeld zijn dan, uh, dan, dan anderen. En op zich, ik heb daar geen oordeel over. Het is, het is, het is, het is hun land. Zij moeten ja. dat zelf met elkaar oplossen. Maar over het ik algemeen doe jij begrijpen. zaken met mannen of met vrouwen? Beide. Maar oh eh, toch wel? Ja, ja. Ja, en dan absoluut. qua verhoudingen met de politiek en leveranciers? Hoe zit dat dan qua hiërarchie? Um, er is sowieso heel veel hiërarchie. Ja, dat, dat, dat, dat moet je ook begrijpen. Je moet weten met wie je, met, met wie je zaken uh, doet. Uh, je kan bijvoorbeeld best zijn dat je dat, dat, dat iemand zich voorstelt als een CEO. Maar het kan ook best wel zijn dat zijn vader of zijn opa erachter zit... die werkelijk uh, de knopen doorhakt. Dat, dat, dat, dat moet je weten voordat je in, in zee gaat uh, met, uh, met, met mensen. Hoe bent u in Nepal terechtgekomen? Um, ik heb eerst uh, twee jaar in, in Noord-India gewoond. Uh, samen met mijn vrouw. En hoe kom je uh, daar dan terecht? Want dat is ook niet vanzelfsprekend, toch? Uh, nee, ik ben, ben uitgezonden daardoor door, door VSO. Het is een organisatie die uh, uh, mensen uit Nederland plaatst bij, uh, bij, bij lokale... Uh, uh, goede doelenorganisaties. Mm -hmm. Daar heb ik eerst gewerkt. Ik heb ook goed gezien hoe die industrie uh, werkt in India. In, in die, die NGO's En daarna gezegd van nou weet je wat, volgens mij kan de samenleving dat veel beter zelf allemaal regelen. En dan via mensen die het initiatief nemen. En, en, en toen kwam ik in, in... later ben ik naar Nepal gegaan. En uh, toen ben ik die initiatiefnemers gaan opzoeken. En dat waren, waren, waren ik automatisch de ondernemers. En de ondernemers uit Nederland of die, die, de investeerders, die gaan ook wel kijken in Nepal. Ja, ja we werken samen. Wat er allemaal met hun geld gebeurt. Ja, ja wij, wij werken samen met een, met een bureau, -in. Uh, die zijn uh, Dat is onze partner voor het organiseren van, uh, van handelsreizen. En uh, twee. Twee keer per jaar nemen we groepen investeerders mee, groepen ondernemers uh, naar Nepal. Laten we zien uh, welke, welke mogelijkheden daar uh, zijn. En dat is altijd ontzettend, uh, ontzettend spannend. Het zijn mensen die, die, die hier bedrijven op hebben gebouwd, die zich dan op een gegeven moment moeten gaan verplaatsen in, uh, in het ondernemerschap uh, in, in, in Nepal. En, en dat is, uh, Wat dus uh, dat heel is heel anders leuk. is, beschreven je net dan? Het is heel ja. anders, de ja. logistiek is heel anders, het gedrag is heel anders, uh, de werkwijze is anders. Maar komt dat geld altijd goed terecht? Wat nou als een ondernemer in Nepal faalt? Of gebeurt dat nooit? natuurlijk. Eh, ondernemers kunnen kunnen, kunnen falen. Eh, wij wij doen zaken met eh, met met ondernemers. Eh. Kun je dat ondervangen dan? Dat, het, het verhaal kan je ondervangen door de samenwerking goed te laten, te laten, te laten verlopen. Uh, in de voorselectie uh, schieten wij heel goed uh, welke industrie die ondernemer zit. Uh, hoe die ondernemer, uh, wie die ondernemer is. En we zoeken de match met, uh, met de Nederlandse ondernemer. Uh, als die samenwerking uh, goed gaat, dan, dan, dan heeft zo'n bedrijf uh, enorme kansen op, uh, op slagen. Er is nog helemaal niets daar. Nee. Ik kom er wel eens en dan denk ik, van kan hier nog zoveel uh, veel, uh, veel, veel, Maar verduren. zit er dan wel eigen kapitaal in van, van de Nepalese ondernemers zelf? Of is ja, dat ook niet? De die wel. ondernemer die gaat mee op het blok, zeggen wij uh, altijd. Uh, dus wat hij kan inleggen, dat moet hij ook inleggen. Okay, hij dat is denk ik wel het belangrijk, toch? Om, uh, ja, dat is absoluut om rol te uh, laten belangrijk. Laten. Als het uh, pijn doet, doet het, uh, doet het hem ook pijn. Ja, ja. En als het uh, succesvol is, kun je het samenvieren. Dus wat is het project waar jullie nu aan werken? We werken nu aan het uh, oprichten van een uh, gemberfabriek in, in Soerket. Dat is, uh, dat is heel diep in, in de bergen. Waar je hele mooie gembervelden hebt. Nou, die boeren gaan die gember aanleveren. Wij gaan die gember verwerken gedroogde gember, stukjes gember... en dat verkopen we in, in Nederland. Nederland is een van de grootste importeurs van, uh, van gember. En we zijn uh, bezig met het oprichten van een, uh, een koffiefabriek. Uh, dus we hebben een onderneming gevonden met een koffieplantage. Ook prachtig in de bergen, Highland uh, koffie. Um, en die wordt, uh, die wordt daar verwerkt tot groene boon. Die kun je ook verkopen in Europa. Of wordt door uh, uh, verwerkt tot, tot, uh, tot, koffie, tot een kopje koffie ja. in, in Katmandu zelf. Gember en koffie, hoor ja. het al. U gaat in januari weer die kant op, richting Nepal. Bedankt voor uw verhaal hier. Willem Grimmink. Dankjewel. Van OneTour. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week kijkt verslaggever Maarten Bleumers hoe het met de vogels in Nederland gaat. Stond vogelmindend Nederland onlangs op zijn kop vanwege een sperweruil? Vogelbescherming Nederland luidde afgelopen week juist de noodklok. Want het gaat met een heleboel vogels niet goed. En die zijn door de vogelbescherming op een zogeheten oranje lijst gezet. Dat betekent dat ze in de gevarenzone zitten. Maarten vroeg zich af hoe vogelaars op die lijst reageren. Ja, en waar vind je gemakkelijk een paar vogelaars bij elkaar? Nog steeds op de plek waar die sperber te zien is. En dat is in Zwolle. Ja, we gaan even, even proberen om hem uh, op de film te krijgen. Dus. Nou, ja, hem. En dan hebben we het over de, de, de sperveruil. Ja, Het is, is, is, is bijna hem met een hoofdletter als, ja. als u het uitspreekt. Ja, nou, zie, dit, dit zijn dingen die, wat je nooit tegenkomt. Hè? Waar, waar bent u vandaan gekomen vanmorgen? Nu het Apeldoorn. Oké. Okay. Dus dat is niet zo veel. Maar, maar als hij in, uh, beneden in Limburg had gezeten, was hij ook gegaan? Nee. Oh, okay. Nee, nee, okay. nee, nee, nee. Er zijn grenzen. Ja, er zijn grenzen hoor. Ja, ik nee. ja, wil het zien. Ja, ik, ik, ik kijk even met u mee. Even, ja, even zien hoor. Dan kijk ik door de. Te oh ja, daar zit ie. Hij ja, kijkt me recht aan. Ja. Hoe bijzonder is dat beest? Heel bijzonder. Vierde waarneming in 100 jaar. Vierde waarneming in 100 jaar. Ja, ja. Ga ja. ik even een paar meter verderop. Daar staat er nog zo één door een kijker te kijken. Goedemorgen David. Goedemorgen. David Uiterweert, hè? Ja. Jij bent Twitcher. Ja. Wat is dat? Voor mij is de kick om, om, om nieuwe soorten aan mijn Nederlandse lijst toe te voegen. En daar gaan, ja, daar gaan wij, of wij als Twitchers, gaan daar uh, vrij ver in. Ja. ja. <laughs> Geef daar eens een voorbeeldje van. Nou, wat ik mij herinner, en dat vond ik een van de mooiste momenten, was een uh, aantal jaar geleden uh, in het weekend dat er uh, op Vlieland een Noordse waterlijst werd ontdekt. En als zo'n melding dan rond half twee s'middags komt... en je weet dat de, dat de eerste boot om half vijf s'avonds ongeveer gaat... Ja, dan wil je daar zo snel mogelijk uh, zijn. Dus uiteindelijk hebben wij uh, een watertaxi geregeld... en uh, zijn wij uh, om, uh, om drie uur s'middags al uh, met een ja, soort, soort speedbootachtige boot overgestoken. En had je hem? Ja, ja. Nou, en dan regel je ook meteen dat daar een, een taxibus klaar staat die je naar de okay. plek brengt. En, uh... en, en jullie onderling, hè? want is het ook een soort competitie dat, dat als je weet dat er een, een Twitcher naast je staat... dat je even zo links een, een trapje tegen het statief geeft zodat hij bij hem uit beeld verdwijnt? Nee, dat, doen we, nee, dat <laughs> doen we niet. Wij werken wel met een ranglijst, of er is een ranglijst. Ja. En uh, ja, je weet wel ongeveer wie, wie uh, waar, op welke plek staat. En, uh... Je houdt elkaar wel in de gaten. Ja. Deze week de aanleiding voor mij is, is de Oranje Lijst. Mm -hmm. uh, vogels die uh, nou ja, bedreigd worden in Nederland. Maak jij je zorgen? Ja, ik, bedoel, ik, licht, ik licht er niet wakker van, maar ja, het gaat met de aantal soorten wel erg slecht. Ik denk aan soorten als, uh, als Patrijs, Grutto, Veld die, uh, die hebben het erg moeilijk. en uh, ja, Die gaan op een, op een kaal laken uh, in, in de polder, wat vroeger prima weidevogelgebied was gaan die zich niet aanpassen als, als wij uh, als, als mensheid daar niks aan willen doen. Ik doe bescherming van weidevogels, ja. Maar als ik soms zie, dan denk ik wel eens van... ik denk dat ik hem al moet stop. U doet aan bescherming van de weidevogel? Ja. Met, met wie heb ik het genoegen? Uh, Veenst, Johan Veenstra. Hoe is het met die stand van de weidevogel? Uh, ik doe dan, zeg, vanaf Apeldoorn tot aan bijna Zwolle toe. Uh, de, uh, ja, Welsum. Ja, dat doen we met, In samenwerking met de provincie doen we dat. En uh, dit jaar was het stabiel. Hmm. Dat heeft hoogwaarschijnlijk ook te maken met de hele... Hey, maar dat, dat is een beetje een contrast met die oranje lijst... die door de vogelbescherming ja, wordt gepresteerd. Dat, dat, ja, want die, die hebben het over de kiwieten, die hebben het ja. over, de, over de spreeuwen. Ja. Een ja, noodklok. Uh, gewoon een noodklok. Heeft u een beetje twijfels bij die hele lijst? Er zitten te veel mensen op het kantoor. En die maken die lijst. En die komen niet te weinig in het veld... Ah, want als we het veld in zouden gaan, dan kwam dat ontdekking. Ik dacht, jongens, het valt van links en valt het nog wel mee. Wat kan ik eraan doen? Daar, daar gaat het om. Daar ga ik deze week ook eens even naar kijken. Dank u wel. Ja. En nog heel even kijken. Ja, hij zit er nog steeds. Ja. Vind je het nog bijzonder ja. over hem te zien? Ja, ja, absoluut. Ja. Het blijft een hele mooie vogel. En morgen horen we van Vogelbescherming Nederland waarom we ons wel zorgen moeten maken over een heleboel vogels en welke dat dan zijn. Stand.nl gaat zometeen over de zorgen rond de komst van Bulgaren en Roemenen naar ons land. Dit is Radio 1. E. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De politie van Curaçao heeft een inval gedaan bij ex-premier Schotten. Reden is nog niet duidelijk. Een burgerrechtenbeweging op Curaçao pleit er eind oktober voor om Schotten te vervolgen. Hij zou zich tussen 2010 en 2012 schuldig hebben gemaakt aan witwassen en omkoping. In die periode was Schotten premier. Het openbaar ministerie op Curaçao komt later vandaag met een verklaring. De economie komt langzaam op gang en zal de komende jaren weer groei laten zien. Ook al zal de groei niet groot zijn. Dat zegt de Nederlandse bank in een rapport over de economische verwachtingen. Vooral de koopkracht verbetert. Na zeven jaren van krimp zal het inkomen en dus de koopkracht in 2015 toenemen. Met 2,5 zegt DNB. En in de oekraïense hoofdstad Kiev wordt steeds meer oproeppolitie gesignaleerd. Onder meer bij het bezette stadhuis. Duizenden betogers brachten vannacht in de vrieskoude de nacht door op straat... en hebben barricades opgeworpen bij regeringsgebouwen. Het is nog onduidelijk of de politie van plan is om in te grijpen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Plach. Rotterdam en Den Haag willen Roemenen en Bulgaren weren op de arbeidsmarkt... als zij overlast dreigen te veroorzaken. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher is vandaag in Brussel... om nog aanvullende afspraken te maken... om een verdringingseffect op de arbeidsmarkt te gaan voorkomen. Eerder sloeg de minister al alarm... over de grote toestroom van werknemers uit Oost-Europa. Ik zie in de praktijk dat mensen hier komen werken... en betaald krijgen onder het Nederlandse minimum. En dan kun je denken, nou ja, voor die mensen is het goed, prettig voor, voor zo'n bedrijf... maar het is uiteindelijk dodelijk, want er worden geen premies afgedragen. Het wordt onmogelijk voor bedrijven die het volgens de regels doen om netjes hun brood te verdienen. Het wordt onmogelijk voor Nederlandse werkzoekenden om daarmee te concurreren. Zijn wij in Nederland te negatief over de komst van Roemenen en Bulgaren... omdat ze werk doen bijvoorbeeld dat Nederlanders niet willen doen? Of is het negativisme terecht en is het een slecht moment... om de grenzen voor Oost-Europese landen verder open te stellen? Daar ga ik over praten met Felix de Bekker. Hij is adviseur van uitzendorganisatie Good Morning... Een bedrijf dat nu al via een omweg Roemenen naar Nederland haalt. Welkom, meneer de Bekker. Goedendag. Om te beginnen drie keuzes voor u, die mag beantwoorden met ja of nee. De eerste, Roemenen en Bulgaren weigeren is pure discriminatie. Ja of nee? Ja. Nederlanders en Roemenen moeten volledig gelijke rechten hebben. Ja. Polen hebben laten zien hoe het moet. Ja. De stelling waar u thuis over mee kunt praten in Stand.nl luidt... Nederland is te negatief over de komst van Bulgaren en Roemenen. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101. Stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan hashtag Standpunt. Meneer De Bekker, de stelling. Dus Nederland is te negatief over de komst van Bulgaren en Roemenen. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik ben het eens met die stelling. Waarom? Om, dat, uh, ja, om dan maar meteen bij uh, de hoogste baas te beginnen. Uh, onze minister Ascher, uh, Ook in het uh, citaat wat u zo net, zo net liet horen. Waarin hij zegt dat uh, uh, ik zie in de praktijk. En dan noemt hij een heleboel negatieve dingen. Mm -hmm. Het woordje wat hij vergeet is het woord ook te, te gebruiken. Ik zie in de praktijk ook een aantal dingen die misgaan... bij het inlenen van mensen via uitzendorganisaties. Alleen het opmerkelijke is dat deze minister zich dan wendt... tot zijn uh, beroepsgenoten, vakgenoten in de omringende landen. Terwijl hij natuurlijk met zijn vinger eerst... naar zijn eigen buik zou moeten kijken, want... Uh, we doen in Nederland een aantal dingen niet goed. We tolereren dat hier duizenden uitzendorganisaties zijn. Die, maar dat uh, is voor u commercieel natuurlijk uh, oninteressant... dat er allemaal concurrenten komen. Zo begrijp ik wel dat u nee, dat nee nee, nee nee, nee, nee. Het gaat er mij om dat een minister... geen uh, zeker een minister vanuit de Partij van Arbeidhuizen... niet de sfeer moet creëren dat er alleen maar uitzendorganisaties zijn... die dingen fout doen. Hij zou daar genuanceerder in moeten zijn, naar mm. mijn mening. Nou goed, de, de, de, het overlastaspect waar hij bang voor is. En wat er toch in steden als Rotterdam en Den Haag al geweest is. Van met name Bulgaren. Dat is toch niet uh, raar dat hij dat zegt. En dat hij dat wil voorkomen. Nou, nogmaals als hij het genuanceerd zegt. Dan kan ik het snappen. Maar uh, het misbruik door een Bulgaars dorp. Van, uh, wat was het ook alweer, zorgverzekeringstoeslag of iets dergelijks. Ja, dat is toch geen Bulgaars probleem. Dat is toch gewoon echt een Nederlands probleem. Dat, dat komt is omdat we het hier niet goed geregeld hebben. Goed geregeld hebben. Nee. Maar goed, wat is er mis mee om het niet alleen hier... maar dan gelijk in heel Europa gewoon goed te regelen? Uh, da, daar is niks mis mee. Laten we het vooral in alle landen zo goed mogelijk regelen. Dat klopt. Dus, maar die oproep die mis ik juist van de minister. Hm. Ik zie juist een veel te verdedigende... een beetje een populistische houding van de minister. En uh, ja, dat is een politiek die ik niet aanhang. Begrijpt u het, dat, u, dat hij zich zo opstelt? Ja, kijk, ik heb een uh, kleine 25 jaar ervaring in de gemeentepolitiek. Dus ook in de politiek in het algemeen. En ik begrijp dus dat politici, om hun standpunt te verhelderen... soms uh, problemen vereenvoudigen. Dat snap ik al, ja, net zolang als dat ik kiesrecht mm -hmm. heb, zal ik maar zeggen. Dat is al de nodige jaren. Dus ik snap die houding van de politiek wel. Alleen, ik verwerp die en vooral ik betreur die... omdat daarmee naar de kiezers toe de indruk wordt gewekt... alsof je een complex probleem alleen maar kunt afdoen, zoals aan het begin van deze uitzending... met ja en nee vragen. Ja. Maar wat is dan de meerwaarde daarvan? Nou, de meerwaarde van uh, het inschakelen van arbeidsmigranten... Uh, uit, uit landen als Polen, Roemenië, maar ook Italië, Portugal... is dat zij werkzaamheden verrichten... die wij ofwel in Nederland niet willen doen... Of die uh, waarvoor wij niet voldoende specialisten in huis hebben. Kijk, op het moment. En het laatste dan? Want er wordt dat verhaal van het niet willen doen, dat ken ik. En die specialisten, hoe zit dat Nou, het daar Neem dan bijvoorbeeld uh, het bouwen van uh, grote, complexe uh, industriële conglomeraten, uh, energiecentrales, uh, uh, uh, petrochemische bedrijven. Daar en... hebben wij in Nederland toch wel ervaring mee, denk ik dan? Wij lenen daar. Tientallen, maar tientallen, En dat doen we niet de laatste jaren. Dat doen we al dertig jaar. Daar lenen wij lassers uit Frankrijk of Portugal voor in. Uh, dat is een groep die wij overigens ook huisvesten... In, ja. in, de, in de huisvestingsorganisatie waar wij mee samenwerken. Dus wij hebben daar als Nederland alleen maar profijt van. Ja, maar daar zitten volgens mij ook niet te zorgen over. over nee, Portugese maar dat zou dus een minister... Juist heel goed moeten nuanceren. Ja, maar de zorgen zitten juist over Bulgaren en Roemenen. En over de, de skimpraktijken die er zijn geweest. Die op straat rond en die met te veel in één huis zitten. Dat ja. zijn de problemen waaraan gerefereerd ja, wordt. Ja, dat zijn problemen. Maar uh, het, het aardige is natuurlijk dat uh, waar het gaat over de Bulgaren. Uh, dat dan met name wordt gedacht aan uh, die, die, die fraude in de toeslagen. En bij Roemenen wordt inderdaad vaak gedacht aan uh, de skimpasproblemen. Mm -hmm. uh, ik geloof dat de werkelijkheid is dat die mensen... in één bepaald dorp werden geworven in de Roemenië... tegen de Moldavische grens. Maar goed, eigenlijk kom ik niet voor dat probleem. Waar ik voor kom vandaag, dat is om te voorkomen dat vooral de Nederlandse politiek zich al te ongenuanceerd uitlaat... over de gewone, normale... Bulgaarse of Roemeense gastarbeiders, arbeidsmigranten... die hier in Nederland werk komen doen wat we anders niet gedaan krijgen. Begrijp ik, maar het een hangt natuurlijk wel samen. En als de mensen zijn niet welkom bij velen... vanwege het feit dat bijvoorbeeld het aantal aanhoudingen... van mensen die uit Oost-Europa komen flink zijn toegenomen de afgelopen jaren. Dat zijn gewoon cijfers die er zijn. Ja, nou, ik denk dat uh, die cijfers voor de oost europeanen nog steeds ver achterlopen bij eh, criminaliteit vanuit de landen rondom de Middellandse Zee... om nog maar eens een keer heel de ja, eh, generaliserend eh, deze problematiek te benaderen. Ik vind ook dat je vooral moet proberen op feiten eh, te blijven kijken... En de feit is dat er inderdaad wantoestanden voorkomen. Daar komen ook in de uitzendwereld wantoestanden voor. Maar het is niet politiek correct in mijn ogen... om dat allemaal om over één te, te, te spelen. Nee. Je, moet, je moet naar mijn mening ruimte bieden aan correcte ondernemers... die met hele hardwerkende correcte medewerkers... die maar liefst ja, wat is het, 1.000, 1.500, 2.000 kilometer van huis... Bereid zijn voor anderen het werk te komen oplossen. Daar moet je zorgen dat je de goede omstandigheden ja. creëert. daar moet je goede controles op zetten. Maar je moet niet op voorhand al beginnen eh, zeg maar vanuit een negatieve invalshoek. Want u zegt, ze, ze doen veel werk. Wat, wat moet gebeuren waar we waarmee zij dus economisch helpen omdat de Nederlanders het niet bereid zijn om te doen. Dat klopt. Ja. Tegelijkertijd hoor je niet... heel vaak het verhaal ook veel reportages over gezien: van ja, wij zijn er uitgezet. De, bij champignonnenkwekerijen, uh, in de vleessector, bij slachterijen. Van, ik wilde wel blijven werken, maar ik werd ontslagen. En er kwamen met name toen nog Polen voor mij in de plaats. Ja, de, die discussie is toch heel erg opmerkelijk. Ik, ik begin altijd als uitgangspunt bij het rapport van het CEO. Dat is een economisch instituut van de Universiteit van Amsterdam. En het CEO heeft zo'n anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden... een rapport laten zien, het, het licht laten zien... waarin blijkt dat er A, een enorme financiële meerwaarde... van honderden miljoenen is door de inzet van buitenlandse arbeidskrachten. Dat is één. En ten tweede heeft dat rapport laten zien... dat er ten opzichte van de Nederlandse werkzoekenden... geen verdringingseffect plaatsvindt. Hoe komt dat nou? Omdat als wij de arbeidsmigranten niet zouden inzetten... Waarschijnlijk een heel belangrijk deel van het werk in zijn totaliteit zou verhuizen naar eh, het Verre Oosten of naar, naar Oost-Europese, Centraal-Europese landen. En dan zouden we daarmee dus het kind met het badwater weggooien. Denkt u dat dat het gevolg zou zijn? Zouden de, de werkzaamheden zich volledig ik verplaatsen dan naar die kantel? Ik kant? denk dat er heel veel werkzaamheden zullen zijn ja, die op dat kantelpunt inderdaad het risico lopen om verplaatst te worden. Ja, dat denk ik oprecht. Want als je het dan over de asperges en de champignons en dergelijke hebt... kan het daar net zo goed groeien en bloeien in de kassen en uh, gaat het allemaal prima? Ja, ik denk uh, het, het klimaat is er in elk geval geschikt voor. Investeringen zijn daar vaak veel goedkoper. Arbeid is dus aanwezig. Ik heb met mijn eigen ogen ook uh, kwekerijen in Roemenië bezocht. En dan zie je dus dat daar een, een, de infrastructuur is daar in aanleg aanwezig... De temperatuur is aanwezig. Arbeidskracht, heb ik al gezegd, is daar aanwezig. Hm. Dus uh, ja, wij moeten gewoon op onze dus je zegt, we moeten passen. nog oppassen, want anders dan verdwijnt er nog meer economische nou, ik activiteit. denk dat dat waar is. Uh, maar de Universiteit van Amsterdam die kan dat veel wetenschappelijker onderbouwen... dan ik dat op dit moment kan. Uh, en ik denk bovendien... dat uh, wij hebben de afgelopen twee jaar... Uh, gewerkt met Roemeense uh, arbeidskrachten. Met Roemeense uitzendkrachten. Hm. Dat waren mensen die beschikten over een dubbele nationaliteit. Jullie kondigden het... Iets uh, ja, anders aan via het Omweg. Precies. Om het, om het, nou ja, het is, is dus geen omweg. Het is gewoon door de voordeur. Alleen ja. de mensen beschikken over een dubbele nationaliteit. Een Hongaars paspoort. Een Hongaars -paspoort. Ook, en daarom mogen ze hier komen. En precies, ja. uitstekend. Dus uh, nou, wij hebben daar nu met enkele honderden mensen uh, een paar jaar ervaring... En uh, we hebben overigens dat experiment aangepakt. Omdat wij bang waren dat wij uh, zoveel verloop zouden krijgen in de Poolse medewerkers. Dat wij onze klanten nee moesten gaan verkopen. Dat is de reden waarom we zijn gaan nadenken over de inzet van Roemenen. Mm -hmm. Dit was, wa was daarbij de mogelijkheid. En wij hebben natuurlijk ook uh, feedback gevraagd aan de mensen die bij ons gewerkt hebben. In het afgelopen jaar. En uh, naar hun ervaringen gevraagd. We hebben dat mogen doen tijdens het bezoek van de ambassadeur van Nederland in Roemenië. Ook hij heeft met die mensen gesproken. En je ziet dat ze eigenlijk heel erg tevreden zijn... over de manier waarop ze hier het werk hebben kunnen verzetten... en hoe ze betaald hebben gekregen... en wat ze daarmee in Roemenië kunnen gaan opbouwen. Dan toch nog een, een mail van een van onze luisteraars... over dat verdringingseffect. Die schrijft, we hebben in ons land nu al zo'n 700.000 werklozen. Dus waarom moeten we in vredesnaam mensen ergens anders vandaan halen? Ik werk zelf bij PostNL en zie ook daar... dat op de sorteercentra uitsluitend nog Polen werken. Alle mededelingsborden zijn er zelfs tweetalig. Kantine en Kantinski. Als Nederlander hoef je niet eens meer te solliciteren. Reageer je nou, daar dan eens op? Ja, ik, ik snap. Uh, op de eerste plaats laat me daar heel helder in zijn... Ik zou niet graag in de schoenen staan van een Nederlandse werkzoekende. Ik, ik heb wat dat betreft makkelijk praten. Want ik hoor al bij de grijze haren uh, generatie. Maar ik zou echt niet graag uh, geconfronteerd worden met het probleem van werkloosheid. Dat daar staat buiten kijf. Anderzijds mag je dit probleem niet alleen vanuit een individuele burger bekijken... maar moet je het ook landsbreed bekijken. En dan zien we dat een belangrijk deel van de werkzaamheden... door de Nederlanders niet meer wordt gedaan. En dan komt het nog niet eens zozeer door... Uh, vanwege de afkeer van de reguliere werkzaamheden. Want wij betalen de Polen en de Roemenen... exact hetzelfde cao-loon als de Nederlanders krijgen. U of in het algemeen? Want in het algemeen is dat volgens mij niet Alle altijd Alle goede uitzendorganisaties die zich volgens de regels gedragen, die betalen volgens de geldende cao. Uh, en dan is het niet een uitzend-cao, maar dan is het de, de, de cao van het inlenende bedrijf. Dus als er een glastuinbouwbedrijf is, is het die cao. Is dat een metaalconserveringsbedrijf, dan is dat die cao. Uh, dus daar zit het probleem niet. Het enige probleem wat ik onderscheidend vind... is dat onze uitzendkrachten vaak veel flexibeler zijn meer bereid zijn op onregelmatige tijden te werken... gemakkelijker bereid zijn als de klant daarom vraagt... om er een uurtje aan vast te knopen. En wij hebben in Nederland natuurlijk ons eigen sociale leven. We hebben onze gezinnen, we hebben onze familie, ons dat verenigingsleven. En wij hebben wat dat betreft natuurlijk meer planning. Ja. En onze uitzendkrachten, ja, die gaan na het werk terug naar hun pension of hun kamer... En ja, dan vinden ze een uurtje langer werken vaak niet zo'n probleem. Dus ik denk dat daar veel meer de kern van de zaak zit. De stelling is, Nederland is te negatief over de komst van Bulgaren en Roemenen. Inmiddels hebben meer dan 1300 mensen hun stem uitgebracht. 20% slechts is het daarmee eens, 80% is het ermee oneens. Wij praten erover met Felix de Bekker. Hij is adviseur van de uitzendorganisatie Good Morning... dat nu al met Roemenen werkt, die dus hier in Nederland werkzaam zijn. Bent u klaar om te gaan luisteren naar reacties van onze luisteraars? Ja, ik stel een op prijs. Die kunnen gaan bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, ik spreek met uh, Fraanje uit uh, 25 jaar ervaring in, uh, ja, in, de, in, de, in de arbeidsmarkt. Ik zie om mij heen heel veel bedrijven wegvallen. En de meneer die bij u in de studio zit, die doet misschien wel aan politiek. Maar die moet eens een keer, ik nodig hem hierbij uit. En ook alle Kamerleden om eens te kijken hoe die mensen hier gehuisvest zijn. De varkens... En de kalveren liggen er nog beter bij als die Polen en Bulgaren. En dat wordt ontkend. Dat heeft ook met mensenrechten te maken. Maar die mensen die worden echt onwaardig geacht. Die slapen met 17 man in een kamer. En ik krijg ook het aanbod om Bulgaren en Polen in mijn branche... Wat is uw branche? 4 euro, maar Ik zit in de daktechniek en de installatietechniek. Er wordt een okay. aanbod gedaan van 4 euro per uur. En die mensen die werken zich de kleuris. Maar ze komen hier ook niet op de fiets... Laten we aan het milieu denken. En vanmorgen hoorde ik op het nieuws dat er onder de allochtone 80% een verkeerde keus maakt om, om, om te gaan studeren. Laten ze die mensen eens omscholen. En onze minister die moet dus eerst aan zijn eigen kinderen denken. En ons eigen volk. voordat hij zich druk maakt in Europa. Okay. Laten we nou eens eerst bij onszelf beginnen. En aan onze ouderen denken die ons land hebben grootgebracht. Als oma en oma maar één temper of twee tempers in het verzorgingshuis krijgt, het is schandalig. Dank u wel. Ik hoop ja, Dank Dank u wel. wel voor uw mening. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, hallo. Goedemiddag. U mag het zeggen. Uh, nou, ik vind, ik ben het helemaal eens met de, de stelling. Uh, en wat ik heel eigenaardig vind... Ten eerste, ik uh, kom nu al enkele jaren in Roemenië... en ik weet dat, er, dat de werkeloosheid heel hoog is. Dus de mensen zullen zeker naar Nederland komen. Maar wat ik heel eigenaardig vind... dat ik uh, tien dagen voordat een uh, twee of uh, drie weken... Voordat het nieuwe jaar begint, dat de minister nu nog meer naar, naar Brussel moet gaan om het een en ander te bespreken. Dat hij dat niet eerder heeft gedaan? Dat dacht ik toch al enkele jaren is. Ja, ja dat staat dat al een, wel enkele jaren eigenaar, bekend. Dat weet je toch. Maar verwacht u een enorme toestroom van, van nou, de Roemenen in ik, ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Hm. En denkt ja, want, u dat het dan kijk, ook meevalt met, met de eventuele overlast? Dat denk ik ook wel. Maar ik zou wel, in, als, als die mensen al komen, laten ze dan in ieder geval. ...dat die vorige zei in ieder geval goed gehuisvest worden... ...dat we ze een ja. beetje knapjes kunnen ontvangen. Dat zou ik willen, want dat, hè, die overeenkomst is er nu eenmaal... ...en dat weten we al jaren. Dus we, hadden, we moeten ons echt... Uh, ...die mensen moeten een waardige ontvangst... Uh, ...dat moeten ze wel hebben, vind ik. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag, gesprekend van Geest uit Ik ben uh, werkzaam als chauffeur... ...en wij binnen transport ook al... Uh grote overlast van de, van de toestroom van de, de Midden- en Oost-Europese uh, collega's. Maar is het overlast in de zin van concurrentie of overlast in de, de zin... Nou, uh, dat, dat, dat uh, beperkt zich niet alleen tot concurrentie, maar het is ook het, het ontvreemde van uh, diesel, het ontvreemden van reservewielen, achterlichten, uh, zeiluppers, ladingontvreemding. Hm. En dat, dat is alleen maar het transport. Maar het verhaal zit misschien wat dieper, hè? want zolang dat de overheid de snelwegen in Nederland aan laat leggen, door Ierse, en, en, en, en, uh, Ierse uh, uitzendbureaus die werken met, met, met Polen en Roemenen... om zo dus de basis van de wet uh, te vinden... Ja. dan kan, kunnen wij met z'n allen op ons kop gaan staan... maar als dat de overheid dit zelf mogelijk maakt... dan komen we er nooit uit. Okay. Er lopen hier in Nederland 700.000 werkelozen. Wat gaan die nou lopen doen in plaats van die Polen die hier, die hier aan het werk zijn? Maar goed, daarvan wordt vaak gezegd... die mensen willen niet het werk doen wat de Polen nu wel doen. Nou, daar is, daar is een hele simpele remedie op. Dan, dan kun je dus solliciteren. Je bent langdurig werkloos. Je kan solliciteren. Je krijgt drie bedrijven op. Wil je, wil je per se niet aan het werk? Dan wordt je uitkering gehalveerd. Nee, okay. Als je dat drie keer doet, dan gaan wij. Kijken wie er aan het werk wil en wie niet. Dank u wel. Laten we nou die man, nou die man met, die, met dat uniform en die pet alweer eens aan de slag om aan de grens gaan zetten. En onze eigen mensen, waar we hiermee opgeschreven zitten. En dat zijn niet alleen Nederlanders. Dat zijn ook andere categorieën uh, die we hier niet meer wegkrijgen. Helaas. Laten we die nou met z'n alles aan het werk zetten. En zorgen dat onze economie het weer draait. En als we dan mensen tekort kort komen... dan vind ik dat de Midden- en oost europeanen van harte welkom zijn. Duidelijk wel, meneer Vergees. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goeiedag meneer Lutje uit Rotterdam. Hallo. Hi. Uh, ik, ben, ik ben mee eens met een, een issue... die angst van, van de Bulgaren en Roemenen, weet je. Tegelijkertijd is er geen geen nieuws onder de zon, want het is een typisch Hollandse uh, hypocrisie. Maar... Waar komt u zelf de... vandaan oorspronkelijk? Ik kom uit een voormalig Joegoslavië, Kroatië, okay. maar ik ben geen poosje. dus uh, ik ben wel competent om te oordelen van die, op, in verband met die hypocrisie. Yeah. Uh, dat was de vorige natie, was de Polen. Nou, hoeveel Hollanders zijn werkloos wegens de komst van de Polen, weet u het? Ik heb de cijfers niet hier. Weet u het? Er is niemand. Niemand heeft die cijfers niet. Alleen het Wilderschep. En de rest van die fascisten. Nou ja, we hoorden net al een vrachtwagenchauffeur zeggen... die dat bij hem wel degelijk ook in werkgelegenheid scheelt. Dus ze zijn er, denk ik wel. Ik denk het niet. Ik denk het niet, want dat is nogmaals... hoe je het interpreteert, die komst van die mensen. En hoe je ze wil hebben. Als je wil niet... Dan kan je ook in de boodschap aan de minister van de Economische Zaken zeggen, weet je wat, we stappen uit de Europese Unie, we gaan grenzen dicht net als een voormalig oost duitsland en wij gaan hier te zorgen voor onze volk. Okay. Eigenlijk zegt u zoveel... Is zo veel... moeilijk? U zegt eigenlijk, er is niet zoveel angst, die angst is niet terecht in ieder geval. Het is beslist geen, geen plaats voor de angst. Oké. Maar we hebben toch tenslotte gestemd voor de vrij verkeer in Europa. Ja. Even u gelijk in? Oké, okay, dan ga ik ga naar een andere... De gaat in een Hollander met een zak vol geld naar de Bangladesh Onder alle omstandigheden creëert een werkplaatsen En dan weten wij, doen we goed hoe afloopt met die werkplaatsen. daar. meneer, ik ga naar iemand anders toe, want de verbinding is ook uh, redelijk dramatisch. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Ik spreek met mijn, uh, Ik ben het oneens met de stelling. Ja. Om de volgende reden dat uh, deze mensen verdringen. Niet alleen de arbeid, maar ze worden ook nog onderbetaald. En die meneer die kan wel zeggen, mijn uitzendbureau doet het niet... maar we hebben hier tienduizenden van die broodjes. En die gaan allemaal onder de maanzone. Ze gaan naar Ierland of via Ierland. En dan worden ze hier Bulgaren en Polen ingedaan. In, in ja, maar er zijn ook gewoon veel Malafide-uitzendbureaus. Ja, dat uh, ligt dan als... niet zozeer aan de Bulgaren en de Roemenen zelf... Nee, als wel maar aan de werkgevers. De, de, de arbeidsbureaus die in de nieuws komen... dat is niet één of twee hoor. Uh, die mensen worden gewoon onderbetaald. En dat heb je in Limburg een aantal keer. In Rotterdam, ik heb dus een voorbeeld van mensen die in Rotterdam... die dus met... met uh, uh wel, wel de netto loon verdienen, maar ze moeten zo aan huisvesting en dergelijke dingen betalen ja. dat ze wel ook nog uh, kwijt zijn. Maar vind, als we dan naar de stelling gaan, zijn we dan, uh, vindt u uh, dat we te negatief zijn over de Bulgaren en Roemenen of over de omstandigheden die er worden nee, gecreëerd? Het is, nee, niet over de, nee, nee, nee, de Roemenen en Bulgaren. Ik begrijp die mensen wel. Als er hier zo werk is ja, ja. dat ze hierheen komen, dat begrijp ik wel. Alleen, we zitten hier wel in Nederland. ...en we hoeven niet heel Europa te bedienen... Uh, ...deze mensen, en dat blijkt ook uit cijfers... ...die komen na een verloop van tijd... ...heel gauw weer in de uitkeringen te zitten... Ja. ...en die mensen komen, uh, uh, worden heel slecht gehuisvest. ...daar krijgen Nederlanders overlast van. Okay. Als u, u moet maar eens in Rotterdam gaan kijken... Waar, ...en dat, dat wil ik er ook nog even bij zeggen... Uh, ...die meneer die zegt... ...700.000 mensen die werkloos zijn... Uh, ...die willen niet werken... ...dat is natuurlijk een lariekoek van, van de bovenste plank... ...ik ben het wel met hem eens... ...als je zegt in Rotterdam... Erom, uh, en dat zijn toch buitenlanders, hè, Turken, Marokkanen... in die kassen, die krijg je niet al het werk daar, hoor. Oké, okay. duidelijk. Duidelijk standpunt, dank u okay. wel. Tot zover uh, reacties van onze luisteraars. Meneer De Bekker, u bent adviseur van de uitzendorganisatie Good Morning... die dus werkt met Roemenen, u heeft meegeluisterd. Um, ik hoorde in ieder geval eigen volk eerst, miste ik het alleen al achteraan... maar dat was wel de eerste beller, de strekking ervan. Dan moeten we iemand met een uniformtje bij de grens staan. grenzen dicht, wij zitten hier met 700.000 werkloosheid. Laten we eerst eens voor onze eigen mensen zorgen. Ja, ik heb vanuit. Uh, van eerst, uh, ik heb die geluiden ook gehoord. Soms heb ik daar uh, kromme tenen bij. Maar die eerste beller. Die, uh, die, en ook de laatste beller. die hadden het met name ook over huisvesting. En laat me daar toch ook eens vertellen. hoe uh, onze uitzendorganisatie daarin opereert. Wij hebben een vaste leverancier voor onze huisvesting. die heet Coeli. En. Uh, wij hebben de huisvesting zodanig voor elkaar dat er bij ons geen slaapkamers zijn met meer dan twee bedden, nee. met meer dan twee slapers. Goed, dan heeft u het wellicht goed geregeld, maar ja. is dus op genoeg andere plekken is het niet goed nee, geregeld. Dat klopt, maar dat, komt ons, dat brengt ons, wat mij betreft, terug bij uh, de stelling uh, waarin we constateren dat uh, zeg maar de, de, het gebrek aan handhavend vermogen van de Nederlandse overheid. Soms wordt afgewenteld op een gevoel van onvrede voor buitenlanders. Ja. En dan kunnen het uh, ja, Portugezen zijn, Fransen zijn, Italianen, Grieken... of Bulgaren en Roemenen. Uh, het ligt niet aan die mensen. Het ligt vooral aan de manier waarop Nederlandse begeleid... de Nederlandse controle op uitzendorganisaties zal moeten verbeteren. Ja, maar goed, je hoeft toch niet aan een, een Poolse chauffeur te leren... dat hij geen tentzeilen van anderen mag opensnijden en uh, dingen mag jatten? Nee, ik heb die bijdrage ook gehoord. Uh, ik stel dan als kritisch Nederlands burger onmiddellijk de vraag... hoe kan iemand weten dat dat gebeurt door een Pool... en niet gewoon door een andere Nederlander? Sta je daar dan bij en zie je dat iemand met een Poolse... Maar ze wel camera's, hè? Daar hangen. Ja, maar... Ja, nou goed. Ik denk dat we die discussie niet uh, helemaal nee, okay. opgelost krijgen. Ik vind het soms ook wel uh, erg kort door de bocht. Um, 1 januari verwacht u dat er veel gaan komen? Want daar lopen de meningen ook wel uit. Nee, een, ik denk hè? dat van dat wel mee zal vallen. Ja, nee, ik, ik ga er wel vanuit Dat geldt voor mijn eigen organisatie. Wij willen het komend jaar verdubbelen. Dat komt ook mede omdat het in Polen steeds beter gaat economisch. Dus voor onze klanten willen we zorgen... dat we voldoende gemotiveerde mensen ja, ja. beschikbaar hebben. Dus ik denk dat Good Morning zo op een 500-600 uit zal komen in 2014. En qua Nederland? Paar in, Nederland breed. Nou ja, men spreekt over enkele tienduizenden. En dat en verwacht u ook wel? Ja, daar ben ik niet deskundig genoeg voor om daar een serieus antwoord op te geven. Dan houden we ermee op. Nee. Dank u wel, de tijd zit er ook op namelijk. Nederland is te negatief over de komst van Bulgaren en Roemenen. de stelling vandaag? 1444 mensen om exact te zijn hebben hun stem uitgebracht. 20% nog steeds eens, 80% mee oneens. U kunt natuurlijk nog de hele dag blijven reageren via onze site www.stand.nl. Zometeen hier op Radio 1 Dit is de Dag met Thijs van der Brink en Elsbet Gruuteken. Fijne dag nog, Wij betreft tot morgen. Tot.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 Dit is de dag in 2014. Zeven dagen per week. S'avonds van zes tot zeven. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de Gashouder in Amsterdam... met de Sterghouden Loekie 2013. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar sterggoudenloekie.nl en stem. Kijk op 19 december half negen naar de liveshow op Nederland 1.